Mozes, Israël en de Kenieten. Daar gaan we het over hebben in deze nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Banneveld, wat hebben die drie met elkaar te maken? Mozes, Israël en de Kenieten. Heel veel. Het is een van de meest spannende en boeiende verhalen uit de Bijbel. Nu, gewoon ontspannen. We ja. kennen het verhaal van Mozes natuurlijk wel. Zeker. Die farao die verdrukte de Israëlieten. En uh, de jongetjes moesten in uh, de Nijl gegooid worden, moesten verdronken wo worden. En uh, ja, dat konden ze maar niet maken met Mozes, want het was zo'n lief jongetje. En, uh, maar op het laatst begon hij te huilen, dus uh, ja, ze, uh, maar, moeder Jochebed heeft uh, Mozes in een biezenkistje gezet. En die werd daarin tussen de biezen aan de oever van de Nijl werd in de Nijl gezet. Ja. Nou, Mirjam erachteraan, dat was een bijdehande tante, dat is ze door de hele bijbel heen, een hele bijdehande tante. En die stond daar uh, tussen de struiken te gluren. En dan komt uh, die prinses eraan, uh, ik denk een zuster van Farao, van oh, weet ik denk het wel. En dan komt die prinses eraan en die hoort uh, dat gehuil, stuurt een, uh, een dienares erheen en het bieze kistje. Oh, dat zal best een, een, een Israëlitisch jongetje zijn, uh, geen Joods jongetje, want hij was uh, van de Levieten. Mm -hmm. uh, Amram en Jochebed, zijn vader en moeder, waren Levieten uit de stam van Levi. Ja. Nou, Mirjam bij de halve de tante zegt, ja, u heeft wel een vroedvrouw nodig, want hij moet aan de post. Ja, dat is goed, kun je er een halen, zegt de prinses. Nou, die haalt haar moeder natuurlijk. En zo heeft Mozes, de eerste 40 jaar van zijn leven, denk ik, heeft hij toch een, een dubbele identiteit. Twee paspoorten? Ja, nou, in het begin was hij nog thuis. Mm -hmm. En duidelijk dat zijn moeder hem nog over de God van Israël verteld heeft, ja. over Abraham, Isaac en ja. Jacob. Ja. En dat heeft hem nooit losgelaten. Kinderen laten nooit los. Wat ze, als ze in, hun, uh, in, ja. in hun kind uh, jeugd meegenomen hebben. De verhalen van de zondagschool en, en, en de verhalen op school, laten ze nooit los. Nee, precies. Ze ja. ook niet. En toen hij 40 was, toen hij ongelooflijk hard gestudeerd had in, in allerlei strijdmethoden van de Egyptenaren, in de wijsheid van de Egyptenaren, hij was klaar om misschien wel een opvolger van Faro te worden. En toen ging hij eens kijken: hoe, het, hoe zou dat met mijn volk zijn? Ik hoorde allerlei geruchten. Want zijn positie aan het hof? Was, uh, was, hij was, was prins, een... hij was bijna kroonprins. Ja, was hij het lievelingetje van Farao of weten we dat niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Was die, had Farao al andere zoons? weten we ook niet. Ja, dat was? Ja. ja, ik denk het wel. Ja, ja. Maar goed, hij, uh, uh, hij ging naar de Israëlieten en zag toen dat die Israëlieten afgerost werden door die dienaren van Farao. Ja. Hij werd zo kwaad dat hij er eentje van, uh, waarschijnlijk met zijn zwaard, want hij was een zwaardvechter ook. Mm -hmm. Waarschijnlijk met zijn zwaard heeft gedood en in het zand heeft verborgen, begraven. Ja. Gebeurde er toen, een paar dagen daarna ging hij weer eens kijken bij de Israëlieten. en zag daar twee Israëlieten met elkaar vechten. Nou, dat kun je niet maken, denkt Mozes. Ja. Als ik dat volk moet verlossen, want hij hoopte dat hij het zou zijn om Israël te verlossen, ja, dan moeten ze geen ruzie onderling maken. Hij zei: Jongens, maak nog geen ruzie. En, oh, ga je mij soms ook doodslaan, zoals je met de Egypten aan gedaan hebt? Ja, is schrok hij. Hij schrok zijn ja. een ongeluk. Hij nam niet eens tijd om zich te gaan verkleden, want hij wist dat hoort vader onmiddellijk. Ja. Dus hij vluchtte. Hij komt in de woestijn, de Sinaï, of de, nou, in een of andere woestijn komt hij terecht. En hij gaat daar bij een put zitten en hij komt eraan, uit de verte. een dus, uh, kudde schapen. En zeven meiden die, uh, hoeden die schapen. En hij zei, ik wil je even helpen? Dat was een vriendelijke vent, die Mozes natuurlijk ook. <laughs> nee, die gaat die put in en gaat scheppen. Ja. Maar er komen wat, uh, wat andere herders aan en die wilden die meisjes wegjagen. Hm. Kom nou, zegt Mozes. Oh. En die, ja. die jacht die herders weg. Het zat hem in het bloed. Uh, ja. Ja. En die, die meiden die waren uh, extreem vroeg klaar. Die komen bij pa Jetro terecht, want die was dan... De, de hoofdpriester, maar ook het stamhoofd, van de stam van de Kenieten. Die waren via de Midianieten verwant met de Israëlieten. Dat was een verwante stam. Ja, ja. Goed, uh, Mozes die, uh, zit daar nog steeds bij die put. En vader Jetro die zei tegen die meiden, haal die man toch. He, dat is een flinke vent. Ja, die kunnen kan we wel gebruiken. Kan ik misschien wel gebruiken. <laughs> ja, ja. Zo komt hij daar terecht. En in feite is die Jetro, die priester, is de eerste die een Jood die vervolgd werd be, be, onderdak gaf. Ja, precies. Ja. Ja, dat is de allereerste. Ja. Dat, is het, dat is het interessante. En dat werd we geen windeieren. Ja, dat is de eerste les. Jetro kreeg de eerste vluchtende Jood, gaf die onderdak. onderdak. Ja. En bescherming, dat was riskant. Mm -hmm. Want als Faro erachter kwam en met zijn legermacht. En konden die, die kenieten, die konden het dan wel vergeten. Ja. Ja, dan uh, hadden ze geen weg Precies. meer te vinden in de woestijn. En hij werd ook meteen gezegend. Want hij had zeven dochters. En sommige mensen met een aantal dochters, die weten hoe moeilijk het is om je dochter fatsoenlijk aan de man te brengen. Tegenwoordig <laughs> doen ze dat zelf, toch? Dus uh, zijn oudste dochter, Sephora, <laughs> die trouwde dan met Mozes. Dus hij kreeg zijn eerste dochter op een fatsoenlijke manier uh, onderdak. Ja. En Mozes, die was veertig rustige jaren om, uh, uh, nou ja, om, om wat te mediteren, om tot rust te komen en om aan God te denken. En ja. na die 40 jaar, in dat veertigste jaar, werd Mozes geroepen door de Heeren om Israël te bevrijden. Ja. Hij had er geen zin meer in bij Drande de ja, toen. Zend een ander, zegt Mozes op een gegeven moment, ja, ja. toen werd de Heer boos op hem. Hij zegt, oké, okay, ik zal je je broer A Aaron wel sturen. Lang verhaal, uh, hij neemt zijn vrouw en kinderen mee naar Egypte, en dan gaat hij naar Farao toe en moet Farao een boodschap brengen. Was dat dezelfde Farao die hem uh, onderwerp Nee, dat, dat was geschreven. dezelfde, dat kan was niet meer, 40 zelf. jaar. Ja. Nee, dat was dus een opvolger. Er zou misschien een, neef, een achterneef of zo van hem geweest zijn, of weet ik wel. Ja, in ieder geval iemand die. Nou, hij zat in de familie in elk geval. Ja, ja. Ja, dus ja. hij zegt. Wel een bijzondere positie dan, hè? Hm? Wel een bijzondere positie dan. Ja, hij zat in een aparte positie. Hij had daardoor ook toegang tot het hof, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. wel die... En hij hoefde na die 40 jaar natuurlijk niet meer bang te zijn voor uh, vervolging van die, van die moord. Nee. Dat uh, was al een beetje verjaard. Dus na 40 jaar. <laughs> Na 40 jaar zo, kon hij daar wel terecht. Als dat zo nog wet was, ja. Ja, dat weet je of niet, ze waren gewoon vergeten. Dat zou kunnen, ja. Maar uh, toen moest hij een opdracht geven uh, van God aan Farao brengen. En hij zegt zeg tegen Farao, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ja. Dan begint het allereerste Jood. Ja. Israël, het volk Israël, is mijn eerstgeboren zoon. Hm. En... Uh, Zend, uh, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Dat stak die Farao natuurlijk vreselijk. Waarom stak dat? Want in Egypte was de Farao een godheid. Ja. Maar goed. En, en, uh, en, en, die, en de Israëlieten waren slaven onder hem. En de Israëlieten waren slaven. Ja. Dus hij zegt: Kom nou, ge, uh, geef flauwekul, want werk jullie. Ja, en dan krijg je die hele geschiedenis die ik overslaag. <coughs> Kijk, de geschiedenis van uh, de plagen van Egypte, die steeds ernstiger worden. Ja. En uh, dan gaat dat eindigen met de doortocht door de Schelzee. Ja. ja, en dat ja. is, de Israëlieten die mochten uiteindelijk gaan naar de tiende plaag, het, de dood van de eerstgeborenen. En dan gaan ze de Schelfzee door, en dan lezen we dit: De Schelfzee... 15, vers 14, Exodus 15. Volken hoorden het en zij zittende. Dus de machtige daden van God die gingen over de hele wereld. Ja. Daar kon Mozes natuurlijk, erbiedig gesproken, makkelijk gebruik van maken. Mm -hmm. Toen God boos was op de Israëlieten en ze wilde vernietigen. Ja. Dat kunt u niet maken, Heer, want de volken hebben gehoord die machtige daden. En dan zitten we in de woestijn en dan weet u niet, met de, weet u niet wat u Precies. met uw volk aan moet. Ja. Maar volken hoorden het en zij zitterden. Beving greep de bewoners van Filistea aan. Verschrikkelijk. Toen verschrikte Edom stamhoofden. En Huivering greep Moabs machtig aan. Zit er nu in Jordanië natuurlijk Edom en, eh, en Moab en Ammon. Alle bewoners van Kanaan zitterden. Noemen ze bewoning van Kanaan, bewoners die zitterden. Van Kanaan toen. De bewoners van Gibeon, waar we het de vorige okay, keer over gehad hebben. Ja. Die sidderden? Die sidderden, ja, dat was dat volk wat. Uh... Ja, Rachab sidderde niet, want die was toen nog niet geboren. Nee. Nee. Maar die had het natuurlijk van haar vader en moeder gehoord, ja. die, ja, okay. die Israëlieten. Klopt. Ja. De hele wereld die sidderde. En, en tegenwoordig doet machtige daden. En het interesseert de kerken niet eens. Mm -hmm. Tegenwoordig doet Godmachtige daden. Uh, aan Israël in, in, in de onafhankelijkheidsoorlog, in de Yom Kippur-oorlog, ja. daarvoor nog in die, die, die ongelooflijk verbazingwekkende zesdaagse oorlog. Ja. En we zouden mee moeten juichen en dat doen we niet. Wij zouden, de, de kerken zouden mee moeten juichen. Looft God om zijn machtige daden, ja, ook precies. in deze tijd. Ja. En prijs de Heer dat ik dat met, met mijn eigen ogen mag zien. En hier bij, bij jullie, in Family 7, ook iets mag, ja. van, van mag ja. vertellen. Met andere woorden, we zingen die, uh, die psalmen wel. Looft God om zijn machtige daden, maar vervolgens leggen we er nooit een verband toe naar Israël. Nee. En terwijl alles in de Bijbel over Israël gaat. Ja. ja. ja. ja. Maar goed. Uh, Raagab werd er wel door gered, en uh, Gibeon ook. En ik heb toen verteld, Kiryat Jearim, uh, waar de meeste reizen heen gaan, mm -hmm. uh, is al reizen, dat was ook een van de dorpen rondom Gibeon die gered werden. Ja. Nou ja, als mensen goed achter Israël staan en ook nog in de Heer Jezus geloven, worden zij gered en hun omgeving. Ja, dat Jacob is altijd werd, zo. Raghab werd gered en de hele familie. Ja. Ja, Iedereen... dan realiseren we ons veel te weinig, dat als wij gaan bidden, dat de omgeving daar vaak baat bij heeft. Ook, ook baat bij heeft, ja. Ja. ja. ja, maar we hadden het over, uh, over, over Jethro. Ja. De geschiedenis van Jethro en de lessen. Ja. Nou, de eerste die een grote zegen had gekregen, dat was Jethro, omdat hij zijn dochter kwijtgeraakt was <laughs> op een fatsoenlijke manier. <laughs> ja. En zijn dochter, die was teruggekomen. Want Mozes had uh, Zipporah, met die twee zonen van Mozes, Gersom en Eliezer, terug, terug Omdat het te gevaarlijk werd voor hem daar in Egypte. Ja. En uh, Wans, Farao die kon best uh, uit een soort uh, woede uh, zijn vrouw en zijn kinderen gijzelen. Ja, precies. Ja. Dus uh, die waren weer bij pa. Ja. Wat gebeurde? er? Dus in de woestijn, hè? Huh? In de woestijn. In de woestijn, ja. ja. Ja. En daar waren ze, en Mozes was druk. Van de ochtend tot de avond zat hij recht te spreken over al die ruzie en de Israëlieten daar. Ja. Nou ja, als je er een paar miljoen hebt, als er daar duizend van die ruzie hebben, ja, is het nog weinig. Dan, dan, dan ben je wel en aardig bezig. En er kwam er opeens een bericht. Een bericht, een, een, een, iemand van de kenieten. En die zegt, kan ik uh, Mozes spreken? Oh, die heeft het druk. Ja, maar ik ben, uh, word gestuurd door zijn schoonvader. Oh, kom nou maar binnen. Ja, ja Mozes hoorde het. Wat zeiden de Tweede les krijgen we nu. Wat zeiden ze tegen uh, Wat deed Mozes? Hij stuur, stuurde Joshua bij wijze van spreken naar, naar zijn schoonvader. Ja. En die zegt, ik ben Joshua, ik ben de, de eerste dienaar van, van Mosje. En uh, uh, komt u maar, ik zal u naar zijn tent brengen. Nee. Mozes zegt, mensen, vandaag is er geen spreekuur meer. Want mijn schoonvader komt eraan, nee. met vrouw en kinderen. <laughs> Quality time. Ja, maar, dus, maar, maar ook de ongelooflijk beleefde manier waarop Mozes zijn, uh, zijn schoonvader begroette. Ja. Lees maar eens mee in Exodus 18, in Exodus 18, vers 7. Daarop ging Mozes zijn schoonvader tegemoet. Hij, de leider van een groot volk, ging keurig, netjes, zijn schoonvader tegemoet gingen schoon zoals nu, maar dat is uh, de, zo beleefd met de schoonvader om. Ja, ja precies. Ja. Nou, nou dat stuk beleefdheid, dat is de derde les. hoor, vind de kerst misschien persoonlijk, maar en, hij... en wat doet Mozes? Hij boog zich voor hem neer en kuste hem. Fijn pa dat u gekomen bent. Ja. Fijn, leuk. Fijn dat jullie er zijn zeeporen. Ah, jongens, hoe is het met jullie? En die jongens die waren inmiddels ook al een stuk ouder geworden. Ja. Nou. En zij vroegen naar elkaars welstand en uh, gingen het naar de tent. Warsom, ga! Nou, hoe gaat het met je? Ja, <laughs> ja precies. En, en, en die, die Rehuel, wordt hij ook genoemd, die Jetro, die zei ook: Hoe gaat het met u? En wat gaan we nu dan? Die grote beleefdheid is het tweede. En dan lezen we hier: Mozes die ging de hele dag ging die met Jetro in gesprek. En ging hij alles vertellen wat de Heer gedaan had? En ja. hoe de Heer zich geholpen had. En nu komt de les voor de kerken. En Jetro verheugde zich over al het goede dat de Heer aan Israël gedaan had. Ja. We verheugen ons. We zijn blij als Israël, daar in Israël weer een geneesmiddel uitgevonden wordt mm -hmm. tegen kanker of tegen, tegen de HIV of iets dergelijks. Ja. We zijn blij als uh, de, het weer lekker gaat. Ja, dat, dat kan alleen als je je met Israël bemoeit, als je je bezig gaat met Israël, als je ook wil luisteren naar wat Israël te vertellen heeft. Ja. Want ja, als al ja. niet geluisterd had, had hij ook niet al die verhalen niet ja, gehoord. Ja, hij had al die verhalen. Hij nog. had zich niet kunnen ja. verheugen. Nou, eh, hoe dus, Je ja. moet je er wel in verdiepen. Ja, maar toch. Ik weet het niet. Ik, ik, er zijn mensen die verdiepen zich er niet in en die kennen alleen een beetje de Bijbel uit de zondagschoolverhalen uh -huh. en die weten dat Israël een godsvolk is. Ja. He, toen, in 1948, ik was toen een jongetje van een jaar, of eh, elf, twaalf. Twaalf was ik toen net. He, ik, ik, ik, ik was ook verbaasd uh -huh. en blij dat, dat, dat, dat Israël gesticht werd. He, dat, er, mijn vader had dat op, de, op school verteld in dus zijn Bijbelverhalen. Ja. He. Dat, dat, dat doet bij iedereen die iets van de Bijbel kent, doet dat iets klinken, weer klinken in zijn hart. Dat zou in ieder geval zo moeten zijn. Ja, maar dat, dat gebeurt ook zo. Ja. Eh, mensen die niet verknold zijn door... Ja. Kijk, als iemand tot bekering komt, dan is hij meteen pro-Israël. Waarom? Wie... Komt de Heer Jezus komt in je hart. Mm -hmm. Dat leren we de kinderen, en dat is ook zo. En wie ja. is de Heer Jezus? De Koning van de Joden. Ja. Waarom gaat dat weg? Waarom verdwijnt dat? Omdat er in die kerken nooit wat over geleerd wordt. Als er op het, een vuurtje geen regelmatig hooi of stro of hout uh, gegooid wordt, dan het gaat het vuurtje uit. Ja. En dan komt er ander vuur voor in de plaats. Ja. En dat is uh, eigenlijk de oorzaak van veel kerkelijk antisemitisme. Ja, plus, plus natuurlijk, uh, zeg maar. Uh, de reclame. De, de media. De, de, de, de leugens van de media. Ja, precies. Als je in een leugen gaat geloven, dan, uh, dan ja. wordt word het voor jou nou een waarheid. Ja. Maar goed, uh, hier ging het dus goed. En uh, wat gebeurt? Mo Jetro verheugde zich. En toen kreeg Jetro de tweede machtige zegen. En dat is zo ontroerend. Nu zegt Jetro, hij verheugde zich en hij zei: Geprezen zij de heren. Ja. hij noemt daar de echte godsnaam, want er ja. staat met vier of vijf hoofdletters. Ja, precies. Ja. Geprezen zij de Heeren, want die, die kenieten, dat waren uh, mm -hmm. meer godendienaren. Ja. Nee, die hadden een heleboel, ja. Jetro als hogepriester. Hij had een hele zwik goden, afgoden dan, ja, die precies. hij zoet moest houden. Ja. De goden van Egypte, de goden van de woestijnvolken, de goden van Arabieren. Ja, en dan had, de hij iets, iets van, van de had hij ook iets van de Heer, had hij ook wel gehoord. Die u gered heeft uit Egyptenaren en van Farao. En nu komt het, drie belangrijke woorden uit de Bijbel. Nu weet ik. Ja. Wat weet hij? Wat weet hij? Nu weet ik dat de Heer, de God van Israël... Groter is dan alle andere goden. Met een kleine g. En wij zeggen, want hij heeft het volk uit, het, het volk uit de macht van de Egyptenaren gered. Omdat deze over, overmoedig tegenover hen hadden opgetreden. Ja. En wij zeggen, nu weet ik dat de Heer, de God van Israël, de Almachtige is. Ja. Want hij heeft ze gered. Uit de handen van de aanvallende Arabieren in 1948 49 Hij heeft ze gered uit Syrië, de aanvallen en Egypte in, in 1967. Ja. Hij heeft ze gered en nu weet ik dat de Here gr groter is. En nu vereren wij de Here ook als de God van Israël. En wezen komt hij daar, uh, sluit hij aan bij het geloof van, van Mozes. Ja. En, en, en dat, dat, dat zien we ook, hoe die ja. aangesloten wordt. Ja. Want hij kreeg deel aan Issel in vers 13, uh, vers 12. En Jethro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en slachtoffers voor God. Ze. En hij zegt: Dan moet ik aan die God gaan offeren, zegt hij. Ja, Kom op. Is, ja. We helpen een beetje aan Aaron. En aan Aaron en alle oudsten van Israël kwamen om met de schoonvader van Mozes. Voor het aangezicht van God een maaltijd te houden. Ja, dus daar nam hij afscheid van de alle andere goden die hij altijd uh, gediend had. Ja, daar kom ik straks nog even op terug okay. wat ermee gebeurt. <laughs> maar, maar dat ja. is zo mooi. Ja. Hij mocht meedoen met de zijdermaaltijd. Uh -huh. Dat zou voor ons gelden. Ja. Ja, dat, dat is zo ontzettend mooi. Ja. Hij, uh, dat is de derde les. De, Jetro verheugde zich. En de vierde les is: nu weet ik. Nu weten wij, we zien de machtige daden van God als zijn volk Israël. Nu weet ik dat, dat de Heer u gered heeft. Nu weet ik dat de Heer de groter is. En hij bekeerde zich en werd meteen in de gemeenschap van Israël opgenomen. Ja. Zo in de laatste uitzending. Hij werd mede erfgenaamd. En die werd medegenoten. Nou, veel kijkers zullen dat wel herkennen, want uh, het moment van hun bekering, dat ze dan ook gelijk in de gemeente worden opgenomen. Ja, ja, uh, ja. Dat, ja. Uh, dat, dat, dat is altijd een automatisme, dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat met Jethro gebeurde. Ja, tuurlijk, ja. Nou, toen kreeg hij uh, een nuttig advies, zei Mozes nog een nuttig advies. Man, je gaat toch niet de hele dag zitten rechts spreken? Ja, precies. Kom nou, er zijn, je hebt oudste genoeg in de gemeente, ja. stel er een cel aan. Ja, een de organisatie goed. bij zo'n groot volk is dan nodig. Ja, zeker. Nou, maar toen ging hij vertrok. Uh, uh, vers 27. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn land. Maar er was nog meer wat gebeurd. En lees me dat even is iets heel verrassends in nummer 10. En God die, uh, zet zijn geheimen is vaak uh, heel verspreid door de Bijbel. Ja. In nummer 10. Ja. En toen zei Mozes tot Hobab, de zoon van de Midianite Reuel, dat is de andere naam voor, uh, voor Jetro. Ja. Dus die Mozes, toen uh, Jetro vertrok, Jetro was daar niet alleen gekomen met Sephora en, en Mozes' twee zonen. Ja, Hobab nee, hij is dus hij een had boer. een hele delegatie van de, de, ja. van de kenieten meegenomen. Ja, Hobab is dan een broer van uh, Mirjam. Uh, Hobab, nee, dat is een, was een zwager van Mozes. Oh, van, oh ja, ja. Een zwager ja. van Mozes ja. was het. Ja, nee, van Sipporah uh, bedoel ik. Een broer van Sipporah, ja. van ja. Als tenminste, die, uh, je weet nooit, die hetero ja. niet uh, tien vrouwen had <laughs> ja, of zo. Ja, precies. ik kan een half uur zeggen. <laughs> nou, maar, maar, maar <laughs> ja, nee, okay, wat, wat had context. Mozes, uh, wat, wat wilde hij van Hobab? Let op, de schoonvader van Mozes... Wij trekken op naar de plaats waarvan de Heerde gezegd heeft, ik zal u geven. Ga alsjeblieft met ons mee. Dan zullen wij u wel doen. Want de Heerde heeft het goede gesproken over Israël. Hobab echter zei tegen Mozes, nee, maar ik moet naar mijn land en naar mijn verwanten. Jetro moest wel natuurlijk, want hij moest eerst die tent met afgoden opruimen. Ja. Hij moest een eredienst voor de, voor de God van Israël instellen. Mm -hmm. Maar Hobab die zegt, nee, ik ga naar mijn, hand, naar, naar mijn land en ik ga naar mijn familie. Ja. En Mozes zei, wil ons toch niet in de steek laten? Want u weet, als woestijnvolk, ja, hoe wij in de woestijn ons moeten legeren. En, en jullie kunt ons, jij kunt ons tot ogen dienen. Als jij met ons meegaat, wanneer het goede er zal zijn, waarmee de Heer ons zal wel doen, zullen wij ook u doen. Er staat hier niet... Of Hobart meeging, of dat hij weer terugging. Nee. Dat staat niet. Er staat, uh, uh, wij zullen u wel doen als u meegaat. Dat zullen wij u wel doen. En toen braken zij op van de berg Sineë en gingen weg. Ja. Is die Hobart meegegaan? Dat moet je dan ja, verder dat, in de schrift nog daar ja, naar zoeken. Ja, precies. Er staat En dan gaan we naar andere, Richteren. Ik wou zeggen, staat dat op een andere verborgen plek? Er staat op een andere verborgen plek. En het is ook logisch waar je zoeken moet. Want in Richteren, daar staat... Dat, uh, dat de Israëlieten aangekomen zijn in het beloofde land. En Richter 1, vers 16. Richter 1, vers 16. Ja. Wat staat daar? De zonen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs van de palmstad. Palmstad is Jericho, dat weet je. Ja. Van de palmstad naar de woestijn van Judea. ...welke in het zuiderland bij Arad liggen. Zij gingen onder de bevolking daar wonen. Dus de kenieten waren inderdaad meegegaan. Ja, en zijn dus onder Juda gaan wonen. Ja. En wat gaat er nog meer gebeuren? Een, een derde les. Dan gaan we naar Samuel. Ja, die kenieten blijven de hele Bijbel ons bemoedigen. Uh, ja, precies. Eén Samuel gaan we kijken. En dat is dan, als je in 1 Samuel zit, is dat al honderden jaren later. Uh, na Jetro. Dan ja. nou, gaan we kijken in 1 Samuel 15, vers 6. 1 Samuel 15, vers 6. Inmiddels is, uh, zijn al die richteren over. Samuel was de laatste richter. Uh, Saul was koning. En dan lezen we uh, 15 vers 6. Oh, dat moet ik nog ter verder terugbladeren. Richter, heb jij het inmiddels al gelezen? Uh, Saul had de opdracht van God gekregen om die Amalekieten te vernietigen. Ja. Dat was al omdat die Amalekieten hadden Israël aangevallen mm -hmm. en de achterhoede hadden ze de, de, de kleintjes, de kinderen hadden ze uh, aangevallen en de ouden vandaag en de zieken. En toen ontdekte toen Sal onderweg was naar, om die Amalekieten te vernietigen, dat daar ook een stam van de Kenieten terechtgekomen te was. Ja. Ja. Wat zegt hij toen? Hij stond een boodschap. Hij legde eerst een hinderlaag om de Amalekieten te verslaan. Zond toen een boodschap naar de Kenieten. Mensen, maak maar dat je wegkomt, verwijder je, trek weg uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. Jullie hebt immers trouw bewezen aan de Israëlieten toen zij uit Egypte trokken. Daarop verwijderden de Kenieten zich uit het midden van uh, Amalek. Het ja. is wat, 200 jaar daarna dacht God via Saul, ja. dacht wat wij denken de goddeloze Saul, ja. maar die kende zijn geschiedenis verschrikkelijk goed. Ja. En die zei tegen de Kenieten, wegwezen jullie daar, want ik ga Aramrek niet vernietigen. Hmm. God werkt ook door de geslachten heen. Een Tijdens de seminars ontdekken ik ook vaak, sprak ik, uh, mensen spraken me aan en die zeiden dan... Uh, uh, ja, mijn, mijn opa en oma, en die, die hebben ook Joden in, uh, verborgen in de, in de Precies, oorlog. Ja. En, en, en ja, mijn vader was altijd... Denk aan de familie van Corrie ten Boom, de, ja. de ouders, de grootouders. Ja. Weet je, in Psalm 100, het laatste vers lezen we... Loof de Heer, want hij is goed... Zijn goede tierenheid tot in eeuwigheid. En zijn trouw is tot in verre slachten. Ja, dat dus de is een proclamatie, die zou je eigenlijk elke dag moeten zeggen. Dat zie je hier gebeuren. Ja, dat zie je hier gebeuren. En je ziet dat altijd. Want God verandert niet. Hebben de vorige uitzending hebben we dat hmm. benadrukt. Ja. God verandert niet. Hij is een zegenende God. Goed dan ook. Ja. Nou, dan gaan we nog een stukje verder. We zijn bijna, we gaan... aan, het eind, uh... we zijn bijna aan het eind van nou, de tijd. Oké, okay, we gaan... Uh... Ik heb eigenlijk afgesloten. We gaan nog één uh, hoofdstuk, één zegening verder. En dan verdwijnen de kenieten helemaal in de geschiedenis van Israël. 1 kronieke 2. 1 2. Daar staan de namen van de schrijvers en de dienaren van, uh, van David. 1 kronieke 2. En de nakomelingen van Juda. Dan staat er in vers 55... In vers 55, uh, en daar staat dit, de Jabes woonden, er waren allerlei uh, volken en daar woonden ook de Sukkathieten, weet ik veel op. maar dan zegt de Bijbel verklarend, dat waren de Kenieten, de afstammelingen zijn van de vader van het huis van Heegab. Die hoorden tot de schrijvers van Israël. Dat was een hele hoge, bijna ministerspost mm. binnen de regering. Ja. Zo gaat de God door en zo is God. Ja, geestelijk werden ze gezegend en fysiek werden ze gezegend. Ze kregen bescherming van de Here. Mm. en ze werden mede erfgenamen van Israël, binnen het volk Israël. Ja, en als waardig. wij uh, werkelijk achter Israël staan en in de Heer Jezus, denk erom, want hij is altijd centraal, laat ik dat dan maar even zeggen... He, daar staan we toch. Zijn we mede-erfgenaam? Dat is zo. Een aan woordje: Mede. Dan krijgen we de tiende uitzending nog over. Gaan we op terugkomen dan. Prachtig om te horen. Mooi verhaal, Jan. En uh, ook goed om dat nog eens te horen: hoe God omgaat met een volk als de Knieten. En dat zijn trouw groot is. Dank Het zijn voor... de Christen-Zionisten tegenwoordig. <laughs> Dank je wel voor uh, je bijdrage van vandaag. Ja, de trouw van God staat. ...en blijft staan. En dat zien we in dit verhaal van de kenieten... ...waar Jetro begon om zich te bekommeren om Mozes. Uh, en dat gaat dan de hele geslachten door. En zelfs honderden jaren later wordt Saul nog uh, gebruikt... ...om de kenieten te redden uit een situatie. Geweldig om te zien hoe de trouw van God blijft staan. Dat geldt ook voor u en voor mij. Als wij met Israël staan dan zal God ons ook zijn trouw laten zien. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Maar hoe zit dat dan met dat bidden? Ja. Als wij iets, en dat is een heel belangrijke les, de apostel Johannes die zegt, als wij iets bidden naar Gods wil, dan zal Hij ons verhoren wat we ook bidden. Dus als wij dingen willen van God en met God, of als God iets van ons wil, moeten wij zo bidden, dat wij één worden met de wil van God.